Klokken luiden voor Marianne. Klokken luiden, het is voorbij. Mooie uren, mooie dagen, die herinnering blijft me altijd bij. Ze maakte haar bruidskleding. Van kant en van zij, Marianne zou trouwen met mij. Maar haar bruidskleed zou zij niet dragen, ons geluk dat was opeens voorbij. We zouden gaan trouwen, ons huisje was klaar. Ze zei, spoedig ben ik je bruid. We worden gelukkig, we worden een paard. En dan wordt de bruidsklok geluid. Klokken luiden voor Marianne. Die herinnering blijft me altijd bij. Ze maakte haar bruidskleed van kant en van zijn. Marianne zal trouwen met mij. Maar haar bruidskleed zal zij niet dragen ons geluk. Dat was opeens voorbij. Maar het noodlot gebeurde in die donkere nacht. Een dronkaard reed recht op ons af. Marianne verloor toen het leven die nacht. Marianne breng ik nu naar het gracht. Klokken luiden voor jou, Marianne. Zingen droevig een afscheidslied. Dat dit alles moest gebeuren. O God, wat heb ik toch verdriet. Je bruidsboeket van twintig rode rozen. Leg ik op je graf als laatste afscheidsgroet. Ze maakte haar bruidskleed.